Hotels in Amsterdam hebben nog volop kamers vrij op en rond 30 april, de dag van de inhuldiging. Dat is opvallend, want de afgelopen tien jaar was er rond Koninginnedag bijna geen kamer meer te krijgen. Nu zijn er nog vier à 5000 kamers beschikbaar, zegt Koninklijke Horeca Nederland. Mogelijk heeft het te maken met de hoge prijs voor de hotelkamers. Die nam toe nadat koningin Beatrix haar aftreden had aangekondigd. Ook speelt mee dat er meer hotels zijn bijgekomen. Het Openbaar Ministerie heeft in Spanje een Nederlandse man laten oppakken. De man van 35 wordt verdacht van een reeks ongekend zware DDoS-aanvallen op een Amerikaans bedrijf dat spam tegengaat. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat de cyberaanval verband houdt met latere aanvallen in Nederland op onder meer banken en op DigiD. Op internet circuleert een bericht waarin Nederland wordt bedreigd met de grootste cyberaanval ooit als de Nederlander niet wordt vrijgelaten. Het is niet duidelijk hoe serieus dat bericht is. Veroordeelde criminelen raken sneller hun paspoort kwijt. Dat heeft het kabinet besloten. Nu kan het openbaar ministerie bij een opgelegde gevangenisstraf... van zes maanden om intrekking van het paspoort vragen. En er worden nu twee maanden van afgehaald. Op die manier hebben criminelen minder lang kans... om naar het buitenland te vluchten. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog. In Limburg blijft het regenen. Ook morgenochtend, in het zuidoosten nog wat regen... In de rest van het land, morgen droog maar bewolkt. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Afrit-Berkel en Rode Rij staat 5 kilometer daarom. En er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda, 2 kilometer voor de Van Brienenoordbrug. op de A27 Utrecht richting Breda, staat een file tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen bij Gorkum van 2 kilometer.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 Ben je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tupin. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goedenavond. De twee dingen van vanavond zijn afkieken van de politiek... en alle hens aan dek voor werkloze jongeren. En deze dingen ga ik bespreken met één gast. oud CDA tweede Kamerlid Mirjam Sterk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit hebben we niet voor niks gekozen. Dit nee. hardlopen, dat doet u heel veel. Ja, klopt. Maar uh, dit is ook voor u een soort symbool, dat hardlopen, voor hoe u in het leven staat. Ja, ja ik denk dat veel van mijn vriendinnen me af en toe uh, aankijken van... jeetje, waar haal je al die energie vandaan? Uh, ik doe veel dingen. Ik heb natuurlijk ook nog drie jonge kinderen en een man. Uh, maar uh, uh, het is voor mij ook wel echt een uitlaatklep. Ik heb het ook nodig om mijn hoofd lekker leeg te maken... En uh, ja, ik heb het ook uh, pas gebruikt als symbool voor die nieuwe taak die ik heb gekregen... als ambassadeur van de aanpak jeugdwerkloosheid. Om aan te geven dat het ook bij jeugdwerkloosheid natuurlijk gaat om jongeren die... Uh, ja, je hebt uithoudingsvermogen nodig, zeker in deze tijd. Je moet goed trainen, je moet goed voorbereid op die arbeidsmarkt komen... En, uh, en dan, uh, hoe bedoelt u dat u dat had gebruikt? Nou, ik heb, ben toen aangesteld als ambassadeur van de uh, jeugdwerklozen. Toen heb ik een, een van mijn, echt een van mijn hardloopschoenen meegenomen. Die heb ik daar neergezet. En ja. ik heb gezegd van, uh, dit is volgens mij het symbool voor wat ik de komende tijd ga doen enerzijds. Laten nou, zien dat dingen niet zomaar gaan. Dat je soms je echt moet inspannen om resultaten te krijgen. Echt een doel moet stellen. Je moet een doel stellen. Um, dat god voor mij, uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met hardlopen. Omdat ik in mijn hoofd had dat ik ooit een keer 10 kilometer wilde kunnen lopen. Zonder te stoppen. En dat was de afstand die ik altijd van school naar uh, huis fietste. Toen was ik nog jong? Toen was ik nog jong, ja. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan daar nu wel over blijven dromen. Dat deed ik soms ook letterlijk. Maar een uh, droom is een doel met een deadline, uh, zeg ik altijd. Dus ik dacht, ik moet echt aan de gang. En ik ben toen gaan trainen. En uh, natuurlijk had ik af en toe ook echt geen zin. En er waren altijd wel um, argumenten te verzinnen om het niet te hoeven doen. En ik ben toch gaan doen. Uh, op een gegeven moment met anderen gaan lopen. En uh, nou, net voordat ik werd aangesteld als ambassadeur, twee weken daarvoor... had ik niet 10, maar 21 kilometer gelopen. Wow. De halve marathon uh, van Den Haag. En dat heb ik toen ook uh, aangehouden als een, een voorbeeld van... Uh, ja, als je je best doet, kun je misschien nog wel eens verder komen dan je eigenlijk denkt. En die dromen, jongeren beginnen een opleiding omdat ze een droom hebben om iets te worden. Dat beeld moeten we ook vasthouden als we het hebben over de jeugdwerkloosheid. Ja. Nou, dat gaan we zo eens even uitgebreid horen, hoe dat er dan uitziet. Ja, van uh, de hardloopschoen naar de voetbalschoen. Uh, want er wordt gevoetbald, Heerenveen tegen AZ, Ragnar Niemeijer. Hoe gaat het ermee? 6,5 minuut gevoetbald in een uitverkocht abelenda stadion. Het is 0-0 bij de ontmoeting tussen Heerenveen en AZ. De nummers 7 en 14 van de Eredivisie. Waarbij Heerenveen toch eigenlijk al weet dat het playoffs om Europa League voetbal mag gaan spelen. Maar voor AZ geldt... Dat degradatiezorgen nog niet helemaal uit zicht zijn. Een overwinning brengt lijfsbehoud. En dus zijn de belangen voor AZ vanavond. Grootgerd-Jan Verbeek is geschorst vanavond. Zit op de perstribune. En wat dat betreft de coaching in handen van vader en zoon Martin en Dennis Haar. Twee uh, oud-Haarlemmers waarbij uh, Dennis Haar het eerste elftal niet haalde. En zijn vader nog in 1982 de gouden schoen wist te winnen. In deze wedstrijd twee kansjes gezien. Voor zet een vrije trap van Maher de spelmaker vanaf de rechterkant. Bijna de kopbal van centrumverdediger Etienne Rijnen. Een schot van Eltidoor daarna aangeraakt en gepakt door Nordveld, De Herenveense keeper, 7,5 minuut gevoetbald. Heerenveen AZ nog 0-0. Dankjewel, Ragnar. Later vanavond komen we nog een keertje bij je terug om te horen hoe het daar gaat. Goed, Mirjam Sterk zit hier, oud uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Um, inmiddels dus aangesteld als ambassadeur jeugdwerkloosheid na tien jaar kamer. Aanpak, jeugdwerkloosheid. aanpak ja. jeugdwerkloosheid. Ik heb de titel niet zelf verzonnen, maar ik, uh, ik voeg er graag aanpak aan toe. Want anders is het net of ik de jeugdwerkloosheid aan het promoten ben. Ja, precies. <laughs> nee, dat is een hele goede. Uh, want die jeugdwerkloosheid die is ongekend hoog. Hè. Er zijn ja. inmiddels... 138.000 jongeren werkloos. Ja. Heel even om te beginnen. Wat is het voor groep? Waar hebben we het eigenlijk over als we het over jeugdwerkloos? Nou, we, het jong, we hebben het over jongeren van zo'n 15 tot uh, 25 jaar. Uh, die op dit moment uh, niet aan het werk zijn. Het kan zijn soms dat ze nog op school zitten. Maar soms zitten ze ook gewoon thuis op de bank. En uh, ja, dat is natuurlijk een hele slechte start van je arbeidscarrière. Ja, zitten er ook hbo'ers, uh, academici bij? Ja, het gaat over de hele groep als ze maar onder de 25 jaar zijn. U bent de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Ja. Um, kunt u dat concreet maken? U, gaat, u staat op. En dan, waar gaat u naartoe bijvoorbeeld? Ik ga zoveel mogelijk het land in. Ik ben afgelopen woensdag bijvoorbeeld in Breda, Tilburg en Eindhoven geweest. Daar ga ik dan soms praten met de wethouder. En mensen die bijvoorbeeld in de groene voorziening werken. Of mensen die in de zorg werken. En waar heeft u het over? En dan hebben we het over, nou, wat voor een banen zijn er? Uh, waar is het moeilijk om stageplaatsen te te vinden voor jongeren. Omdat jongeren soms stage moeten lopen om een diploma te kunnen krijgen voordat ze de arbeidsmarkt op kunnen. En wat doen jullie er dan aan om elkaar te vinden? En het kan soms heel concreet zijn dat er dan iemand naar zo'n bedrijf gaat en die spreekt daar met iemand, bijvoorbeeld, van een autospuiterij. En uh, die ontdekte eigenlijk dat die auto's buiten misschien nog wel één iemand een stageplaats zou willen bieden. Als daar bijvoorbeeld nog wat extra geld bij zou komen. En uh, vervolgens uh, weet die man dan ook van oh, ik ken toevallig nog een leerling op die school. Die zoekt een plaats. En zo op die manier kunnen mensen dan met elkaar verbonden worden. En kan er dus een jongere weer extra een diploma gaan halen. Maar dan denk ik, daar kan toch gewoon die wethouder ook in gesprek gaan met al die mensen. Waarom moet u daar nou weer tussen? Nou, omdat je ziet dat het uh, op heel veel verschillende manieren wordt geregeld. Er zijn uh, 35 regio's in Nederland waarbinnen mensen samenwerken om mensen aan het werk te helpen. En daarnaast heb je nog allerlei sectoren. Dus je hebt de bouw, en je hebt de installatietechniek en je hebt de, de zorgsector. En, uh, en het, wat je nu vaak ziet, is dat die groepen elkaar eigenlijk niet zo goed vinden. Dus ze zijn niet op zo'n manier georganiseerd dat ze elkaar makkelijk tegen Komen. Je zou denken wat raar, maar het is gewoon feit dat het zo is. En um, wat ik dus nu ga doen, is dat ik al die regio's langs ga. Dat ik daar goede voorbeelden meeneem naar andere regio's. Want sommige dingen die moet je niet opnieuw proberen uit te vinden. Noem eens een goed voorbeeld. Nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de startersbeurs. Uh, dat betekent dat als een jongere net van school komt... dan heeft hij natuurlijk nog geen werkervaring. En als je gaat solliciteren, ik heb heel veel jongeren gesproken... 300 brieven, ze komen er niet door, want ze hebben geen werkervaring. Dan kan de gemeente... Uh, een een half jaar lang 500 euro geven aan zo'n jongere als een bron van inkomsten. En die, daar staat dan tegenover dat de werkgever... hem een half jaar de mogelijkheid moet bieden om daar uh, te mogen werken. En die werkgever geeft dan 100 euro per jaar aan de jongere. Dat is uiteindelijk 600 euro na zes maanden... waarvan die dan een opleiding mag gaan volgen daarna. Nou Voor de werkgever is het aantrekkelijk. Want die kan even snuffelen aan zo'n jongere. Voor een jongere is het aantrekkelijk, want die doet werkervaring op. En wat ik dus zie ik heb die jongeren daar gesproken... is dat ze soms automatisch dan vervolgens ook een baan krijgen. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kennen ze u eigenlijk, die jongeren? Want ik zie hier trouwens op uw Twitter-account... een prachtige foto van u met rood mantelpak bij een garage. Ja, oh, oké. Okay, ja. Is, is dat uh, uh, nou, de werkkleding? Ja, nou ja, het soort van. Ja, ik loop ja. ook wel eens in een spijkerbroek. Maar, ja, maar ik vind de het de als ambassadeur toch in... al netjes om ja, er ook al netjes uit te pakken. Het is een prachtige foto, namelijk. <laughs> ja. Het contrast ja. kan niet groter. Nee, nee. Nou ja, goed, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk om dat. Ik, ik, ik, ik wil bij die werkbezoeken. Uh, ik praat natuurlijk met die wethouders en met die uh, mensen uit, uh, uit die sectoren. Maar ik wil ook met de jongeren zelf praten. En ik sta daar met een jongen op de foto die uh, eigenlijk in eerste instantie geen plek kon vinden. En toen hebben ze een bepaald. De constructie bedacht, maar enfin, uiteindelijk is hij dus bij die autospuiterij toch aan het werk gekomen. En ik sprak die jongen en nou, echt de, zijn ogen sprankelden. Hij vond het zo mooi dat, wat hij daar mocht doen. En uh, ja, dan denk ik: er ja, is toch weer één jongere die op zijn plek is gekomen. Dat is natuurlijk fantastisch. En kennen ze u eigenlijk? Zij is een heel bekend gezicht, die mevrouw. Ja. Nou, sommigen wel, uh, maar een heleboel natuurlijk ook niet. Maar dat vind ik ook verder niet zo heel erg belangrijk. Ik vind het vooral belangrijk dat ze weten dat ik voor hun op de pres sta. om te zorgen dat er uiteindelijk meer banen komen. ook meer leerwerkbanen voor ja. deze jongeren. En is dit iets waarvan u denkt: ja, dat is heel, heel erg uh, ja, verstandig dat ze mij daarvoor vragen? <laughs> Nou ja, ik weet dat... Ja goed, ik denk dat een heleboel mensen het zouden kunnen. Maar ik denk wel... Ik neem natuurlijk gewoon wel veel ervaring mee. Vanuit Den Haag, ik ken heel veel mensen. Dus ik kom heel makkelijk bij allerlei mensen binnen. Aan de andere kant... Is dat het? Is dat, is dat uw expertise? Nou, dat is de ene kant wat ik meebreng. Aan de andere kant ben ik denk ik ook nog net jong genoeg... om toch nog wel redelijk dicht bij de jongeren te staan. En uh, dat maakt dat je ook weer makkelijk met die jongeren gewoon praat. En ook met, met jongeren die van een ja. HBO of WO-opleiding uh, uh, afkomen van de universiteit. Dus ik denk dat het die beide dingen zijn uh, die maken dat ik in ieder geval ook geschikt ben voor deze functie. Ja, want uh, is het zo dat u ook denkt, nou, ik heb ook nog wel de afgelopen jaren uh, ideeën gehad die, die ik nu gewoon in de praktijk kan brengen of in elk geval kan opperen. Of is het zo dat u vooral gaat zorgen dat het traject loopt en dat u zorgt dat de partijen met elkaar in gesprek nou gaan. Nou ja, ik vind allebei. Ik, natuurlijk moet ik een aantal dingen gewoon doen... omdat dat het kabinetsbeleid is waar ik me ook voor me in zit... waar ik overigens ook achter sta op het gebied van de jeugdwerkloosheid. Maar wat ik me, waar ik me altijd aan geïrriteerd heb de afgelopen jaren... toen ik Kamerlid was, is als het dan ging bijvoorbeeld over mensen met een arbeidshandicap... en je vroeg aan een minister... hoeveel mensen hebben jullie nou eigenlijk in dienst? Ja, dan wisten ze het niet. En ik ben nou van plan om met mijn projectteam... ook stagiaires bijvoorbeeld in dienst te nemen. Ook mensen misschien een logo te laten ontwerpen, jongeren... Ik wil jongerenpanels maken, dus ik wil voorkomen dat we over jongeren praten alleen. Ik wil ook dat we met jongeren ja. gaan praten. Dus die jongeren moeten ook die plannen gaan beoordelen. Nou, dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd op deze manier. En dat is dan misschien het nieuwe doel. Dat is wat het, doel, erbij dat komt. het doel met die rensschoenen er naartoe. Ja. We <laughs> hebben u uh, eerder gezien toen u ook een enorm doel had, namelijk uh, tijdens de deelnemen aan de Pelgrimscode, ja, dat heel geleden op televisie. Ja. Even een fragment. 10 bekende Nederlanders reizen van de oevers van de machtige Nijl naar de heilige stad Jeruzalem. Wie ontcijfert de pelgrimsschat? Ik had die kaart goed in mijn hoofd geprent, dus ik had hem niet nodig om hem uit mijn tas te pakken. Ik snap gewoon echt niet hoe het, uh, het werkt. Eén van jullie zal vandaag de pelgrimschat winnen van 10.000 euro voor jullie goede doel. Ja. Ik heb hem! Ik heb hem! zijn weinig momenten in mijn leven geweest denk ik dat ik zo'n gevoel heb gehad van uh... yes girl you did it. Je kent allemaal de kippenvel, ja kent te hoor. ja toch wel, ja. Ja, nee want dit is een kant die wij niet allemaal heel erg kennen uit de kamer, hè? Nee, nee. En nu ook niet eigenlijk. Nou, wel misschien als ik met die jongeren sta, hoor af en ja? toe, maar dat komt niet, er is niet altijd de televisie bij, maar dat geeft het. Helemaal nee, niet. Is het zo? Is dit deze kant zien zij die jongeren daar? Ik Denk dat jongeren deze kant ook wel van mij kunnen zien. Ja, ze want wat doet u dan dat dat ze dat voelen? Uh, nou ja, ik ben uh, enthousiast zijn met uh, Ja, goed, ik, ik ga nog twee jaar uh, aan de gang, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er dingen zijn waarbij ik ook uitgedaagd word om met, met jongeren mee te doen uh, bij een sportopleiding of weet ik wel wat. En uh, dan zal dat zal ik niet zomaar laten. Nee, nee. Nou, is het zo dat u niet alleen maar de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid bent geworden, maar u bent ook uh, lid geworden van de raad Integriteit Overheid. Ja, onderzoeksraad, integriteit, overheid. En die houdt ja. zich bezig met de integriteit als het gaat om rijksambtenaren, hè? Ja, dus om, om ambtenaren die bij de Rijksoverheid werken... of om mensen die bij Defensie of de, uh, de politie werken. En wat gebeurt? er? Wanneer wordt u ingeschakeld? Nou, kijk, er zijn soms mensen die zien dat er bijvoorbeeld... Uh, een leidinggevende geld achterover drukt. Of dat hij zegt van ja, er zijn regels en ze houden zich er niet aan. Nou, zo iemand kan dan in zijn bedrijf dat zelf in de orde stellen. Bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon. Maar als hij dan het gevoel heeft, er gebeurt niks, er wordt niks mee gedaan. Dan kan hij zich uh, tot ons wenden. Dan kan hij naar ons bellen. Dan moet hij even een dossier uh, maken. En dan gaan wij kijken of het inderdaad zo is. Dat er sprake is van een integriteitsschending. Ja. En daar zijn natuurlijk ook weer normen waar je aan moet voelen. Ja, noem nou. eens iets wat aan de orde zou kunnen komen. Wat voor iets? Nou wat ik net zei bijvoorbeeld. Dat de leidinggevende stelselmatig geld achterover drukt. Dus dat er uh, geld wordt weggesluist uh, van de rekening. En dat hij dat ziet. Uh, die wer die ja. werknemer. En uh, dat aan de orde stelt. En dat de kaart ontkend wordt. Terwijl hij toch bewijzen ziet uh, daarvoor. Nu heeft u natuurlijk zelf. Ook tien jaar rondgelopen in Den Haag, Kamerlid geweest voor het CDA. Is het zo dat u gemerkt heeft dat mensen wel eens proberen u iets bij u iets voor elkaar te krijgen in die tijd? Nou, iedere... Dat uw eigen integriteit, als het ware, aan de orde kwam? Nou, het is wel zo dat mensen soms hopen... ook soms uit een soort van machteloosheid... hoor, of uh, dat ik uiteindelijk voor hun kan regelen... dat ze bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het project... wat ze zo graag willen maken. Waar merkt u dat dan aan? Hoe gaat nou ja, dat dan dat, zoiets? Een, een, een soort van bijna wanhopige mail van mevrouw Sterk... ik heb zoiets fantastisch, u moet eens dus komen kijken... en kunt u dat dan niet voor mij regelen? Of soms ook, ook wel bedrijven die een bepaald product maken... Ik noem maar wat een product waarbij jongeren niet meer bij elke website kunnen komen. En dan hopen dat jij dat voor hun gaat promoten. En dat, ja, dat zijn dingen die vind ik niet horen bij een, het zijn van de volksvertegenwoordiger. Want ik ben niet een, iemand die een bedrijf aan het promoten is. Ik ben er gewoon om te kijken of er voldoende regels in Nederland zijn. en Of, of, er, of iedereen daar ook mee recht wordt gedaan. Tenminste, dat was mijn rol als Kamerlid. En hoe reageerde u dan vervolgens? Ik was altijd wel vrij duidelijk met stellen van ja, ik wil veel voor je doen, maar ik ga, dit, ik ga geen geld regelen voor jullie of uh, ik vind het niet op mijn taken behoren. Ik, ik, ik heb er zelf in ieder geval altijd geprobeerd om voor te waken om ook mensen het idee te geven alleen al dat ik dat dan voor zich ging regelen. Omdat ik gewoon, ja, ik vind dat je moet gewoon eerlijk zijn. En je moet mensen ook dus niet valse hoop gaan geven hè, van nou ja, misschien kan ik wel iets voor je doen. Uh, nee, als het gewoon uh, uh, mensen zijn die uh, iets vanuit een bedrijf willen promoten. of mensen die hopen dat ik voor hun wel eventjes die subsidie zal gaan regelen. Nee, dat kan nooit uh, iets zijn wat ik als uh, volksvertegenwoordiger zou doen dan. En collega's, heeft u wel eens verhalen gehoord van collega's daarover? Uh, die echt ook een in gewetensnood kwamen. Zo van, ja, bijvoorbeeld iemand die je goed kent. Hè? Een vriendin. Ik noem maar wat. Je moet. Een, dat, uh, nu krijgt u natuurlijk zelf ook trouwens allerlei. Nou, ik krijg nu, hetzelfde gebeurt nu weer een beetje. Want ik, iedereen weet dat ik ambassadeur ben en iedereen denkt dat ik een zak met geld heb. Ze dus krijgen ongelooflijk veel mails van mensen die met ongelooflijk mooie projecten bezig zijn. Maar dan hopen dat ik daar dan ook nog wat geld aan kan geven. Dan zeg ik maar vast op de radio: dat kan ik niet. Die zak met geld heb ik niet. Maar. Uh, Nee, maar bijvoorbeeld ja, het is... een vriendin of zo, die wil iets. Ja, nou ja, ik, dat heb ik zelf nooit zo meegemaakt. Maar je hoort dat soort verhalen natuurlijk wel eens. Dus dat speelt denk ik nog meer als je op lokaal niveau actief bent. Hè, in een kleine gemeenschap. En je zit bijvoorbeeld in een gemeenteraad. En dan heb je natuurlijk al snel te maken met mensen die je kent hè, uit je omgeving. Uh, en ja, daar moet je gewoon ontzettend mee oppassen, denk ik. En als er ook maar één besluit moet worden genomen waar jij bij zit... dan vind ik dat je je onmiddellijk terug zou moeten trekken. En moet zeggen, daar ga ik nu ook even niets over zeggen. Want ik ken die persoon en ik wil geen... Uh, ja, conflicten krijgen in de belangen. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Ja, ik praat vanavond met oud-CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk. Sinds kort ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. En uh, net ook benoemd tot lid van de Raad Integriteit Overheid. Um, maar goed, u bent weg uit Den Haag dus, hè? sinds september. Ja, ik ben weg uit de Tweede Kamer, maar ik zit eigenlijk sinds kort... toch wel weer in Den Haag Eigenlijk wel, want dat ja. heeft er natuurlijk nog mee te maken. Maar goed, ja. het woord Den Haag in dit geband dan, ja. Tweede Kamer, bent ja. u weg. En daar gaat het leven natuurlijk gewoon verder. En daar ja. zijn incidenten, en die, die volgt u waarschijnlijk ook. Um, we hebben bijvoorbeeld afgelopen nacht het, kamer, het incident gehad... met het kamervoorzitter van Miltenburg. Ja. Um, die kreeg te maken met forse kritiek. Was van de kaart, en toen gebeurde er dit.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 Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Ja, dan ga je bij mij een grens over. Ik was ontzettend geraakt in mijn integriteit. En ik heb wat heel veel vrouwen hebben, dat als dat gebeurt, dat ik helaas ga huilen. Anderen gaan gooien met dingen en ik ging huilen. Wat doet u dit om dit te horen? Nou ja, meer zeg maar inhoudelijk vond ik wel dat er terecht een punt werd gemaakt. Ik heb nog nagekeken ook wat er precies gebeurde. Aan de andere kant, in de politiek zijn vrouwen heel kwetsbaar... op het moment dat ze inderdaad hun emoties tonen. En dat zie je nu ook gebeuren. Hè? Ik denk dat dat, er, dat dat het ook het nieuws is eigenlijk. Hè? Dat ze zo geëmotioneerd wegliep. Ja, mannen zouden dat misschien af hebben gehandeld met wat meer bluff of zo. Dat weet ik niet. Dat is in ieder geval meer geaccepteerd. Ja, het is gewoon heel vervelend, denk ik, voor alle partijen. Uh, maar ik denk dat ze had moeten proberen... om het zich niet zo persoonlijk aan te trekken. Heeft u dit wel eens bij de hand gehad zelf? Nou, emoties in de politiek, daar heb ik natuurlijk ook wel last van gehad. Maar, uh, Op welk moment komt u meteen naar boven? Nou ja, ik, so, soms is er een wet die je gewoon ontzettend aan je hart gaat. Ik heb uh, de wet uh, gedaan, die ging over om meer uh, mensen... met een beperking eigenlijk aan het werk te krijgen. En dat was best ook nog wel ingewikkeld... van wat, wat het kabinet daarover had besloten... En daar moest ik dan toch een beetje uh, uh, proberen. Voor mezelf wilde ik ook heel graag daar die scherpe kantjes afmaken. En dan heb je soms toch ook nog weer mensen die dan om jou heen roepen... dat het nog, nog meer moet en dat je het niet goed doet. En dat, vind ik dan, dat vond ik wel eens moeilijk, omdat je ongelooflijk je best doet. En ik denk overigens ook dat het is bijna nu voor het reces, hè, dat is vaak een hele lange periode geweest dat mensen moe zijn... en dan kun je ook minder hebben. Dus ik vermoed, het was de laatste avond voor het reces... dat dat misschien ook nog wel heeft meegespeeld bij haar. Dat ze daarom ook zo emotioneel werd. Maar ja, ik heb gelukkig altijd de deur dicht kunnen gooien... en soms bij een uh, vertrouwde collega even naar binnen kunnen gaan. En Uitgehuild uh, ja, ook wel eens? Nou ja, van woede vaak, ja. Ik ben niet zo iemand die snel huilt omdat ik nou echt heel verdrietig ben. Maar ik heb hetzelfde een beetje als ik boos word. Dan springen mij ook wel snel de tranen in de ogen, ja. Want u zei, het nieuws is eigenlijk dat zij zo emotioneel reageerden. En vrouwen, hè, u noemde het woord, het is moeilijk voor vrouwen om hun nemen. Maar is dat inderdaad wat hier dan aan de hand is? Nou, wel in de politieke cultuur, denk ik. Daar is het volgens mij minder geaccepteerd dat vrouwen um, uh, die kwetsbaarheid laten zien. Terwijl ik het soms juist wel heel sterk vind als vrouwen laten zien dat iets ze raakt. Uh, uh, maar dan, dan is het ook vaak of vrouwen daar dan uh, zeg maar ook de beheersing nog over hebben. Je kan natuurlijk ook beheers laten zien dat iets je raakt. Of dat je ja, eigenlijk ook overvallen wordt. En uh, ja, mijn beeld is in ieder geval dat in de politiek... dat is een vrij mannelijke, dominante, een beetje debatachtige cultuur... dat minder geaccepteerd is dan bijvoorbeeld uh, ja, in, een, in een ziekenhuis wellicht... of in een zorginstelling waar veel meer vrouwen werken. Of misschien ook al bij de omroep waar, uh, ja, waar gewoon toch een andere cultuur uh, heerst. Maar goed, de, de, uiteindelijk is het nieuws natuurlijk ook... dat er kritiek is op haar functioneren, niet zozeer... Nou, dat, moesten... is dat is natuurlijk de onderlaag, dat is de inhoud natuurlijk... dat, dat er al langer uh, ja, ergernis is over de manier waarop zij voorzit... en dat dat nu weer aan de orde kwam... en dat daar volgens mij op dit punt ook terecht punt van werd gemaakt. En dat geeft natuurlijk nog extra show... Uh, aan, aan dat hele gebeuren van gisteravond. Over vrouwen en mannen gesproken, laten we het eens even over mannen hebben... die voetballen in Heerenveen, uh, <laughs> speelt uh, AZ daar tegen Heerenveen. Ragnar Niemeijer, net 0-0 nu... Nog steeds. Het is niet zo dat de tranen je hier nou van in de ogen moeten springen. Zo erg is het allemaal niet. Voorzet van Heerenveen. Bal wordt weggehaald bij de eerste paal. De aanval van de Friese aan de linkerkant van het veld. Heerenveen heeft inmiddels het initiatief in handen. Staat uh, ja, weinig toe van AZ en creëert mogelijkheden. Actie gezien van Kums in minuut 12. Finn Bogelson een minuut of 10 later. Poging van een meter of 16. Een schot overgetikt door AZ-keeper Esteban. Vier hoekschoppen al voor Heerenveen. Maar dus nog geen doelpunten. Wel de druk aan de rechterkant van het veld. Oud-Herenveen naar Elm. Nu van AZ. Trapt de bal naar voren toe. Dan bij de middenlijn opgevangen door Heerenveen. En Ortiz laat de bal dan maar over de zijlijn lopen. Zodat linksback Wijnaldum van AZ kan gaan gooien. Die Ortiz kreeg ook de eerste gele kaart. Een forse charge op de benen van El Ganassi. De buitenspeler van Heerenveen. Dikke terechte gele kaart. Gegeven door scheidsrechter Wiedermeijer. Heerenveen is de baas ook nu aan de linkerkant van het veld. Het zou me niet verbazen als een doelpunt in de lucht hangt. Misschien nog wel nu, want de aanval komt met uh, Van der Berg. Die dreigt te schieten, geeft de bal mee aan de linkerkant. Voorzet komt er niet van La Parra. Dat gaat te lang duren. Het is 0-0. Uh, en we zitten inmiddels in minuut, even kijken, 25. Dankjewel, Ragnar. Mirjam Sterks zit hier, oud-kamerlid van het CDA, met twee nieuwe banen. Uh, de Raad voor de Integriteit en Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. We keken net naar de reactie van mevrouw van Miltenburg onlangs. Is het nou zo dat uh, als u nu terugkijkt op die tijd en met uw nieuwe banen... dat u denkt, ja, in deze functie ben ik los van het feit dat u een goed netwerk heeft. Ik heb heel veel geleerd in die Kamer, waardoor ik het nu inderdaad beter kan. Nou, beter dan wat? wat dan, dan als u die hele periode niet had gehad? Ja, Heeft u iets en, specifiek daar geleerd? Nou ja, ik denk wel dat, je zoveel, dat ik ervaring heb gekregen... waardoor ik dit nu kan doen. In eerste instantie heb je natuurlijk heel veel mensen leren kennen. Ten tweede heb je geleerd om mensen te enthousiasmeren. He, je, ik heb heel, voor heel veel verschillende groepen mensen gesproken... van hoogleraren tot uh, jongeren van de basisschool... bij wijze van spreken en uh, gepraat over zaken. Ja, dat uh, komt nu van pas. Dat komt die... nu van pas natuurlijk. Uh, ik, ik weet ook uh, hoe ingewikkeld het uh, is... Zeg maar, als het gaat over de, de werkgelegenheid in Nederland. De dossiers heb ik in de Kamer ook gedaan. Ik ben gewend om heel snel dossiers eigen te maken... snel te lezen, ja, snel ja dus. meen te hebben. Ja, dus ik denk dat ik inderdaad een heleboel dingen heb geleerd... Ja. die mij nu heel goed van pas komen. Is het nou zo, dat dat hoor je natuurlijk ook van de, van de andere Kamerleden... die ermee stoppen, dat er echt een fase van afkikken is inderdaad? Nou ja, dat is wel zo. Het is een, een soort van adrenaline-rush waar je op leeft in de Tweede Kamer omdat het zo dynamisch is en er gebeurt zoveel. dat uh, ja, en, en, en daarbij, wat je doet, dat ligt echt onder het vergrootglas. Eh, nou, je ziet het bijvoorbeeld aan uh, wat de Kamervoorzitter overkomt. Heel Nederland heeft het erover. Dus het geeft ook een bepaalde scherpte die je nodig hebt. Dus je staat eigenlijk constant op scherp. En als je niet af en toe eventjes uh, ja, die, de, de boel even weer laat, laat zakken... dan hou je het ook niet vol. En als je dus echt stopt met uh, het werk... Uh, dan merk je ook gewoon van... Hey, Oh, er is ineens weer ruimte in mijn hoofd om eens een boek te lezen. En dan merk je wel, vind ik, hoe, euh, nou ja, hoe intensief je eigenlijk hebt geleefd in die periode. En hoe kijkt u daar dan op terug? Als u denkt: Goh, wat was dat intensief? En dan? Wat is dan de vervolgedachte? Nou, dat ik het wel ook ik, dat het ook wel um, een hele mooie periode is geweest. Dat, ik heb daar ook wel van geleerd dat ik wel heel erg van dynamiek hou. Ik zal niet snel in een baan uh, terechtkomen, denk ik, die voorspelbaar is of die van 9 tot 5 uh, is. Ik heb het ook wel nodig dat ik een soort van uh, adrenaline, uh, hè, dat, dat je echt voor iets moet gaan. Ja, ja. dat je ergens, uh, en het nieuws? Want het nieuws. ik zag u net uh, voordat het gesprek begon, nog even die krant doorbladeren. Ja. Ja, ja, dat blijft inderdaad. Ik, ik, ik merk ook dat je... Dat, dat Ik heb heel snel ook weer door uh, wat er eigenlijk aan de hand is. Hè. Je bent natuurlijk gewend om heel snel in je, in je werk hiervoor te snappen... Als er, als er iets in de krant staat, nou dan gaat er dit of dit gebeuren. En dan moet ik er en, weer wat van vinden waarschijnlijk? En dan vind ik er weer wat van. Ja, nou het moet, het gaat vaak van ja, vanzelf ja, ja, het gaat er wel vrij vanzelf denk ik. Dat is ook denk ik wel waarom ik in die politiek ben gekomen. Omdat ik merkte bij mezelf dat ik eigenlijk wel overal wel een mening over had en wel iets van vond en uh, ja dat help je natuurlijk wel in die politiek maar goed dus dus dat, dus dat uh, ja dat dat uh, dat uh, dat afkicken dat heb je gewoon wel even nodig ook echt gewoon fysiek wel uh, dus ik heb uh, ik ben meer gaan hardlopen ik, ik zorgde altijd al wel goed voor mezelf maar uh, ja en ook gewoon eens even niks hoeven dat is ook wel eens even heel fijn helemaal niks hoeven? Ja. En wat doet u dan als u helemaal niks hoeft? Gewoon eens een avond op bed liggen en eens kijken, goh, is er eigenlijk iets op televisie wat ik zou willen zien of niet? Of wil ik nog iets terugkijken via uitzending gemist? Want dat of zo? deed u niet? Nee, eigenlijk was elke tijd wel altijd ingedeeld. Het, was, het is voor mijn kinderen. Of ik moet nog even een stuk lezen. Of ik moet nog even een nieuwsuur kijken. Of, uh, ja, of ik had een vergadering. of Er was eigenlijk altijd wel tijd die voorbestemd was. Al probeerde ik wel altijd op zondag eigenlijk. was een beetje altijd mijn comma in de week. Dan plande ik niks. En dan was het gewoon voor het gezin. En dan zagen we wel. Maar die andere dagen waren altijd wel vrij strikt ingevuld. En dat... Dat, dat kan ik nu wel wat meer loslaten. En zijn de kinders blij dat, uh, dat mama wat meer thuis is? Ja, maar het is natuurlijk nooit genoeg. Nee, die zouden volgens mij het liefst willen dat ik met die pot thee aan de tafel zat als ik thuis kwam. Maar, dat, uh, ja, maar met helaas... die twee banen gaat dat toch niet lukken? Nee, dat gaat het niet worden, nee. Nee, want die adrenaline kick die blijft natuurlijk hè? Ja, nee. de noodzaak tot de doelstelling. Ja, ik wil gewoon die wereld een stukje beter maken. Dat ja. blijft. En de jeugdwerkloosheid uh, aanpakken. Ja, absoluut. Heel veel succes in uw banen. Dankjewel. Oud-Kamerlid van het CDA, Mirjam, Sterk was dit. En een uh, fijne zondag ook, hè? Ja, De vrije zondag kunt u gewoon gaan doen wat ja, u wilt. Maar in de zaterdag tegenwoordig ook, ja, dus precies. dat is ook <laughs> wel heel fijn. Ja, precies, die komt nog <laughs> die eerst. Die komt eerst. Dit was hem, de uitzending van, uh, van Max van Twee Dingen van vanavond. Meer informatie en ook uitzendingen terugluisteren op onze site tweedingen.nl. Um, ja, nu de vrijdaguitzending van BNN2D. Willemijn Veenhofer ziet er helemaal klaar voor, volgens mij. Zeker, met uh, oranje <coughs> Lekker. Ja, ja, het ruikt nogal. Uh, dat uh, allemaal, en biertjes, maar wat belangrijk is met Menno Reemeijer, met Luc. We hebben het over het mediabeleid van de nieuwe koning. Uh, hoe gaat dat worden? Dat wordt toch wel ietsje anders dan onder Beatrix. Uh, we hebben het over de lone wolves, waar we bang voor moeten zijn wellicht op 30 april. Dat allemaal en nog veel meer. Het wordt sowieso een mooie, gezellige avond. Blijf vooral luisteren. Maar eerst het NOS vernaal. Dit is Radio 1. Opnieuw zijn in Utrecht zes prostitutieboten gesloten. Er werkte 36 prostituees. Volgens de gemeente is er slecht toezicht op deze boten aan het zandpad. Er is sprake van mensenhandel en verstoring van de openbare orde. Twee weken geleden moesten er ook al zes boten dicht... In Bosnië is een van de belangrijkste politici van het land opgepakt. Op verdenking van corruptie. Het is Zivko Bodimir, de president van de grootste van de twee deelstaten. Hij zou zich onder meer hebben laten betalen voor amnestie aan veroordeelden. Het OM heeft ook 18 anderen opgepakt. En uit vrees voor een overbelasting van het mobiele netwerk... beperkt de politie Amsterdam de mogelijkheden met de nieuwe 30 april-app. Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun GPS zouden aanzetten... zodat je kon zien waar het druk wordt... Maar de politie zegt nu dat die app extra druk geeft... op het toch al zwaar belaste 3G-netwerk. Mogelijk wordt het alarmnummer 112 daarom minder goed bereikbaar... en daarom beperkt de politie dus de mogelijkheden van de app. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 26 april 2 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in Being and Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie zaten we? Daar sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. Nog vier nachtjes slapen, Luc. Ja. Nog vier nachtjes slapen. Godzijdank. En dan hebben we dus een koning. Um, dat was ook te merken deze week. Het was een mooi relletje met de mediacode. Preventief vastgezette lone wolves. Daar ging het over. Dus daar hebben wij het zo meteen ook uh, over met experts die weten hoe het echt zit met die lone wolves. En die zegt van nou, je kan ze wel allemaal oppakken, maar dat heeft allemaal niet zo denderend veel zin. Luc speelt Erik. Ja, dat klopt. Erik is weg. Ja. Uh, dus jij uh, bent de grote muziekman vanavond. Ik heb alleen maar nieuwe dingen meegenomen. Alleen maar nieuwe dingen? Ja. Tipje... Tipje van de sluier. Uh, een artiesten, zangeres, die ik gisteren heb gezien. En het was echt fantastisch. Was echt... Ik zit nog steeds een beetje met mijn oren na te klappen. Mm. Uh, okay. he heel tof. Geen idee. Dat zometeen. Uh, ook hier aan tafel. Menno Reemeyer, Lamia Araouai en Jelle van Buren. Die hoor je zometeen. Maar eerst het sportnieuws. Robert Meeder, goedenavond. Goedenavond overigens. Judoka uh, Kim Polling is in Budapest Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram geworden. Ze versloeg in de finale haar landgenoten. Het was dus een Nederlands onderrondje. Linda Bolder. Het was een beloning van een overtuigend kampioenschap. Al dacht ze daar zelf heel anders over. Het was echt de eerste tweede keer van gemeten. Nou, de eerste op zich nog wel. Maar toen naar die tweede was ik zo zenuwachtig. Nee, het schiet toch dat het helm, want het waren veel tijd. Dus nou, flink <lacht> heel bij gehad. En daarna ging het echt goed, want die halve finale was ook zo voorbij. En net was ik gewoon een spannende pop. Linda is natuurlijk ook gewoon heel goed. Maar ja, nee, ik weet niet. Druk nog niet echt door of zo hoor. Gewoon, euh, ja, ik ben de eerste EK en nu gewoon meteen kampioen. Dus. Ja, Adrialine spoot nog uit de oren. Dus in de andere disciplines uh, presteerden de Nederlanders een stuk minder. Bij de mannen werd kans hebben Dex Elmond in de klasse... tot 73 kilogram al in zijn tweede partij gevloerd. Bij de vrouwen onder 63 overleefde Annika van Emden... niet eens haar openingsronde, figuurlijk dan. Hè. In de Eredivisie staan Heerenveen en AZ vanavond tegenover elkaar. In het Abelensstra stadion is verslaggever Ragnar Niemeijer. Is het leuk, Ragnar? Ja, er gebeurt genoeg en ik voorspelde al doelpunten... maar deed dat een paar minuten geleden helaas wel voor Herenveen. Het staat inmiddels na 34 minuten 2-0 voor AZ. En het had zojuist via een vrijstaande door redding van Noordveld. Het had 0-3 moeten zijn. Even kijken naar de corner van AZ, want misschien hangt die 3-0 alsnog wel in de lucht. Nee, er is niemand die kan koppen en ook niemand die kan schieten. Hoewel Herenveen is niet erg scherp. Een uitbraak aan de rechterkant nu. Overname Kunst. dan de slechte aanname van Van La Parra... Ja, die krijgt het nu over zich heen. Het hongelag van het publiek dat uh, een minuut of zes geleden nog tevreden was met het verloop van de wedstrijd. Maar inmiddels staat het dus 2-0. 29e minuut. Josie Eltidoor Een ingooi aan de linkerkant van het veld bij AZ. Niemand heeft in de gaten dat Altidore vrij staat en kan gaan lopen. Dat doet hij. Schiet op Noordveld. Die redt nog in de korte hoek. Schot dus vanaf de linkerkant. Maar dan komt hij instormen. De Amerikaan. En maakt hij zijn 22e van dichtbij met het hoofd in de rebound uh, dus. En even later is het Berends die kan ingeleiden bij de tweede paal. Mislukt schot van Maher. In het strafschopgebied centraal voor het doel van Herenveen. Dan komt de bal op de linkerkant bij toeval bij Berg Goodmanson. Die zet voor en achterin komt rechts buiten Berens ingeleiden. 0-2. En even later Eltidoor. Oog in oog dus met Nordveld op de keeper. Anders was de wedstrijd vermoedelijk al beslist geweest. Herenveen had de mogelijkheden, met name via Finn Bogelson en eerder al Kums. En valt nu aan via de rechterkant van La Parra. Ja, een voorzet die op de training misschien aardig is. Maar zo wordt gepakt door doelman Esteban van AZ. Strijdend, echt waar, tegen degradatie en bekerfinalist binnenkort. 10 minuten nog, een kleine 10 minuten tot de rust. En Heerenveen AZ is opeens geen 0-0 meer, maar 0-2. Vroeger had je nog eens vrijdagavondwedstrijden. Bestaan die nog, Robert? Nou, daar heb je niet meer zitten <laughs> luisteren. Echte van die baggerwedstrijden ja, vrijdagavond. Oh, ja, ja, ja. Vroeger toen jij nog langs de lijn presenteerde op, uh, op vrijdagavond. Ja. Op deze vier, toen? En, ja, toen ja. Menno is de sport. Uh, ja. Merk je het? Heb je nog een Menno? Meer? Ja, ik heb het, het ah, maak okay. het me af. nu ook. Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi van Marrakesh uitgeschakeld. Ze verloor in de kwartfinale van de Spaanse Lourdes Dominica's Lino. Uh, Bertens was in Marokko titelverdediger. Vorig jaar won ze daar haar eerste WTA-titel. Al werd het toernooi toen wel gehouden in VES. Waarom? Dat verschilt het maar mij niet uit. Nee. Uh, straks lees ik hier meer in NOS langs de lijn dan onder meer gesprekken met Europees kampioen Kim Polling die we net hoorden, met de andere en de kerstverse ridder in de orde van Oranje Nassau windsurfer um, Sarah... Vita, zegt dat goed hoor. Of ja, ja, ja, ja, ja. ik ga? Ja, zal, zal ik de komende dagen jouw functie dan overnemen? <laughs> dat zou... Tot woensdag. <laughs> ja, nee, tot woensdag. Gewoon een paar dagen. Dank je wel. Robert Meeder straks na tienen waarschijnlijk gewoon te horen op ja, deze zeker, zender. Zeker. Ja, zeker, zeker weten. Dat ja. nou, weet ik niet. Luc, jij doet natuurlijk ook de nieuwtjes deze week. Je hebt er weer wat aardigs uitgepikt. Nou, zeker. Wat mij het meest opviel. is misschien een handige als je nog heel veel blijft zitten. Want uh, eh, misschien is het voor jou soms ook nog leuk. Uh, wedstrijdje: So You Wanna We A Popstar. onder NOS-collega's. Je merkt dat het Koningslied nu echt het allerbeste in artistiek gebied naar boven haalt. En dat begon vorige week al met verslaggever Michiel Breedveld. Die deed een, een puikstukje a cappella tijdens de persconferentie. Voor de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Een paar dagen later besloot ochtendshow Marcel Ooster zijn beatbox-kwaliteiten te showen. <totstuk> en toen kon Lara niet achterblijven. Die besloot de beatbox van Marcel te gebruiken voor haar eigen vertolking van het lied van de Republikeinen. Daar komt ze. <totstuk> Ik wil hem niet, ik wil hem niet, een monarchie is kieren niet, en Vraag je me waarom? Het is een beetje dom. Maar, oh presentator Chris Keijner van het overmorgen liet zien gisteren... dat hij degene is met de meeste x -factor. Hij shine namelijk met Love Hurts. Nou, dan ga je, Chris. Love Hurts. Love scars. Misschien, misschien, misschien, misschien. Best mooi, hè? Ja. ja, ik vond het ook al goed. ja. ja, nou ja. Hij kan heel goed James Brown doen. Ja? ja? Nee, dat deden die aan ja, in het hoekje van de studio. Ja, weet je, weet je ja. Maar Michiel Breedveld kan ook zingen, stiekem. Ja. En Lara? En Lara, en Lara, Lara dus, en eh... Ik vond Lara eigenlijk de beste. Ja, maar moeten we kiezen. Hier <laughs> nou ja, doe maar. Ja, wie <hijnen> ja, voor ja, vond Lara de Authentiek, hè? Ja. je stem ook? Er zit kies... een goede vibratie ook in, vind ik. Ik kies voor Michiel, geloof ik. Ja? ja. Nou, dan kies ik voor Chris. Maar heeft Robert nou ook gezongen, omdat hij nee. moest blijven nou, Ja, nou, dat gaan. vond ik dan nee, wel ja. leuk om, hè? Ik dacht, misschien nee, pak je ja, kans. Ik ga, doei. Oké. Okay. Goed, de eerste kans. Dat allemaal hier bij de NOS. lukt oh, dankjewel. je yes. wel. Nou, dan mag je meteen doorgaan. Kom nog eens maar aan, de gasten. Wat onze drie gasten met elkaar gemeen hebben... nadat nou, ze hier dan met z'n drieën in de studio zitten natuurlijk... is dat ze misschien wel de drukste dagen uit hun carrière beleven. Gast nummer één reist als koning koningshuisdeskundige voor de NOS, deze dagen mee in het kielstok van de kroonprins. Gast nummer 2 breekt als veiligheidsonderzoeker... bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme... zijn hersens over de beveiliging van Koninginnedag. En gast nummer 3, nou die is me toch een partij druk op Twitter... als nieuw columnist van BNR Nieuwsradio. Maar de vraag is natuurlijk... Wat trekken ze eigenlijk aan met Koninginerdag? Hier zijn Menno Reema, Jelle van Buren en Lamja Agarouai. Wat denk jij aan Lamia? Uh, geen oranje hoofddoek. Ik heb wel een oranje jasje gekocht en oranje nagelak. Ga weg. Ja. Erg hè? En dat voor de Republikein, ja. ja maar is, dit, is, dit, is, dit, is dit van binnen uit de boel kapotmaken? Wat is dit? Uh, ja, ergens vind ik het toch wel leuk om in het oranje huh? te zijn. Erg hè? Ja, ik weet ook niet wat voor fackel dit is. Een curieuze dame, want als je jou volgt op Twitter, dan weet je wel. Um... Uh, dat je, uh, nou ja, inderdaad van de kant bent. Uh, ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Goed, Menno, Jelle en Lamia, goed dat jullie er zijn. We gaan gelijk door, um, want Luc heeft veel mooie muziek. Ja. En die moeten we wegspelen. En Today, zet een punt achter de week. Willen. Ja, ik begin uh, nieuw, maar niet zo heel verschrikkelijk nieuw mee. Deze singles namelijk al best uh, een tijd uit, een maandje ongeveer. Um, en, en eigenlijk begint hij bij mij nu pas een beetje te vallen. Dan, uh, ik had hem al een tijd geleden gehoord. Maar ja, hij kwam er niet. En ik dacht, nou ja, dat zal wel en zo. Het is de nieuwe single van Postman. Die zijn weer bij elkaar. Zeg maar, de oude formatie, oude bezetting. Terug bij elkaar gekomen. Nieuw materiaal opgenomen. En het is echt. Het is echt fantastisch. En ik kwam erbij omdat ik nu een serie kijk op televisie... waar een reggae-tune als intro song wordt gebruikt. kleps leuke serie. Kon ik nergens vinden. Dat was van Toetsen en Meehals, ken je dat? Nee. Oude reggae-band is dat. En dat liedje is dus nergens te krijgen... omdat ze dat speciaal voor die serie hebben gevonden. Toen dacht ik, weet je wat, vraag ik op Twitter... wat is nou een leuke andere soort reggae-plaat? Nou, toen is het met een beetje gekronkel en geschuif... is Postman eruit gekomen. Dus niet helemaal reggae natuurlijk, maar... ach, kan ermee doorgaan als je zo door je ogen heen kijkt. Tenno-wegers. Nou wat doe je? Qua muziek. Postman, nieuwe single heet Wake 'em Up. All I wanna do is Wake 'em up. Tell them to live yours, Wake 'em up. Go out and get yours. I said go out and get yours. Pulling up in that bomb, that 2.0. Still riding around with that car goes that 2.0. As long as you know the name, can get my newborn's clothes. As long So, listen, if you gone broke, few you gone make it Some believe it, some doubt it, some doubt it If you gone hate it Remind them I've been in pain Remind them I ain't switch lanes Remind them I just do me and I believe Time be about to get paid just rick I go know it Out of nowhere, just learn something from it Invest in my own future I've learned to burn something on it Learn to turn around and I know won't hit that same wall twice Cause at the snap of a finger back to that same wall Yours been climbing out of my pitfalls. Been around for so many years, got love to give, 'cause love I live for. Don't know no better, won't get no better. Birds off a flock, we stick together. I mean, some money might help me out. Since I got kids, it, been rich forever. Since I got God, been rich forever. You don't know me, you don't know me well. Got numb in the brain, weak in the knee, back on my feet, got it beating, a beat in the storm. to that... All I wanna do is wake up. Ik vind het leuk postman en wake him up. Even naar Ragnar Niemeyer. Herenveen AZ, hoe is het daar? 2-0 voor AZ En dat blijft Oeh. het, ondanks een schot van Finn Bogelson vanaf de rand van het strafschopgebied. Wat links voor de goal van Esteban. Nog een kleine anderhalve minuut te gaan tot de pauze. En Herenveen probeert eigenlijk om nog voor de rust de aansluitingstreffer te maken. Fallapada zojuist terwijl we wachten op de keeperstap van Doelman Esteban. Van La Parra, matig spelend, zacht uitgedrukt, vanaf de rechterkant gezien. Het hield het midden zijn poging tussen een voorzet en een schot. En dan krijg je vaak iets wat nergens naar lijkt. Deze bal ging ook voorlangs. Hij mocht ook niet klagen van La Parra dat hij geen geel kreeg bij een te late slijding op het middenveld. Even later. Overname AZ nu in de as van het veld met Maher. Berg-Koetmolson, door dan halverwege de herenveenhelft. Weer in de as van het veld. Dan Berg-Koetmolson, overgestoken naar de rechterkant van het veld. Draait dus om de eigen as, ziet dan Maher. Herstaan. Links op de punt van het Herenveen strafschopgebied. Wordt wat achteruit gedrongen door Pele van Anold. De rechtsbek van de Friese. Wijnaldum doorgelopen bij AZ. En die heeft wel ruimte. Het Van La Parra verdedigen bij Heerenveen. Dan komt ook Joey van der Berg er nog bij. En dan heeft Herenveen heel veel mensen achterin. En wordt het een probleem voor AZ om er doorheen te komen. Terwijl Van de Berg geblesseerd raakt op de Herenveen helft. En AZ voorlopig verder voetbalt met een van de doelpuntenmakers. Berens ook geattakeerd door De Roon. En Wiedermeijer staat er bovenop, ziet dit wel. heeft geen oog voor Joey van den Berg. Die dan maar besluit om op te staan en mee te gaan verdedigen. Want we wachten dus nog op een vrije trap. Terwijl de extra tijd er zit aan te komen. Een vrije trap van AZ. Overigens de oud-voorzitter van AZ, Dirk gaan zit pontificaal. Naast Robert Veenstra op de tribune. Dat is de huidige baas van Heerenveen. Toch wel opmerkelijk. Zo met z'n tweeën op het ereterras. Die extra tijd die gaat een minuutje duren. Daarvan zijn al 20 seconden verdwenen. Vrije trap Maher. Het is halverwege de Herenveen helft waar hij staat. Maar de bal gaat rechtstreeks richting Christopher Nordveld, De doelman van Herenveen. Herenveen staat achter op slag van rust. Thuis tegen AZ met 2-0. De goals van Altidore en Berens. Luc, ik ben Lucie Kink en dit is bn today. <laughs> Wij beginnen met de nieuwe revue, die is uh, helemaal klaar met de mediacode. Als statement publiceert het week, weekblad vandaag... verschillende foto's van privémomenten van de koninklijke familie. En er is eigenlijk overal veel over te doen. Nou, dat kan je wel zeggen, Wilbert, want de RVD is pissig op de nieuwe revue... omdat het foto's zijn van Amalia. En ja, ze komen uit de privésfeer en dat mag niet, want er is een mediacode. Ja, nou ja, Amalia speelt hockey. De intentie van de ouders is dat Amalia en haar zusjes... gewoon kunnen doen wat jonge meisjes doen... zonder gestoord te worden door de media... Nee. tegelijkertijd willen wij met z'n allen natuurlijk wel weten wat die prinsesjes doen. Nee hoor, maar dat geef je er niet. Volgens een nieuwe review is. Uh, Boerzoeksvrouw dan, aan uh, het begin van deze uitzending maakten wij bekend dat ze het helemaal anders gaan doen. Er zijn natuurlijk miljoenen fans nu helemaal in van ik, wat gaat Weinand. er gebeuren? Weinand. Ze blijven toch wel. Wij Wijnand, ik, ik zit midden in mijn verhaal. Ik ga even door, als je schroef Nou, oké. Okay. Okay. Nou, volgens een nieuwe revue past die code, die mediacode, niet meer in een moderne democratie? We zitten natuurlijk nu in de aanloop van de Kroning en de interesse voor het Koningshuis is groter dan ooit. Maar gek genoeg wordt dat aan alle kanten zo dichtgetimberd door die mediacode. En we vonden het een goed idee om daar eens even een, een punt te maken. Ook heel onschuldige foto's, zoals bijvoorbeeld die van Amalia met een hockeystick... niet geplaatst mogen worden. En dat vinden we een beetje raar. Nou, de Rvd vindt dat dus niet. Die spant een rechtszaak aan tegen het weekblad. De hoofdredacteur heeft nu inmiddels op de website gezet... dat het plaatsen van de foto's van Amalia misschien toch niet zo'n heel goed idee was. Maar dat ze beter foto's van de volwassen leden van het Koningshuis hadden kunnen plaatsen. Maar ze staan nog wel achter het punt dat ze wilden maken over de mediacode. Ja, even kort over die mediacode, daarna uh, naar het hele mediabeleid van de nieuwe Oranjes. dan straks, de koning. Um, ik zie jou. Daar kunnen, uh, kunnen we ook kort over zijn. Daar kunnen we ook kort over zijn. Dat is uh, lekker makkelijk. Um, Menno, ja. vind je het wel, jij natuurlijk als, als koningshuisverslaggever ja. hier aan tafel, um, iedereen zegt het is wel een punt dat die mediacode weer eens aan de kaak wordt gesteld. Ja. Maar, uh, het is ouderwets, het nergens op. De, de mediacode is volgens mij niet meer dan een eenzijdig ding... wat opgelegd is door de RVD, waarmee ze zeggen... van, nou, uh, als je over deze lijn komt, dan, spannen we, uh, of, dan mag je of niet meer bij de fotosessies komen... nou, er kwam een nieuwe revue toch al nooit... of we spannen een rechtszaak aan, wat nu gebeurt. Dus... Het, volgens mij is het niet meer dan dat. Bij de NOS hebben we. Het is maar een richtlijn. Het is, een, uh, het is, is, het als, is niks bindends. Zo hebben we het bij de NOS altijd uh, maar, maar ter kennisgeving aangenomen. Een richtlijn. En we bepalen verder ons eigen beleid. En als wij vinden dat het iets journalistiek is, dan publiceren we het. Dan gaan we niet eerst kijken naar de Mediacode. Ja, een richtlijn waar je volstrekt niet aan hoeft te houden, Lamia. Ja, uh, wat ik vooral. Uh, uh, ik ben het eigenlijk wel eens met de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Uh, ik vind het ook niet helemaal meer van deze tijd. Het is natuurlijk wel. Um, als je je er niet aan houdt, mag je ook niet meer komen bij de uh, mediaoptredens die kan. de RVD ja. Hoef niet, uh, maar kan. uitkiest. Ja. ja, precies. Dus uiteindelijk zit er toch wel een soort van straf aan verbonden. Ja. Um, en wat ik al helemaal gek ja, vind is dat de RVD dus eigenlijk bepaalt wat nieuwsmomenten zijn, in plaats van dat de pers dat zelf nee, bepaalt. Nee, nou, dat is het niet zozeer. Ze proberen natuurlijk een privésfeer te creëren, en dat doen ze zo groot mogelijk. En wij willen natuurlijk die randen zo, zo min mogelijk privésfeer. Tenminste, uh, we willen zelf graag die grens bepalen. Dat iemand zegt van, dit is mijn privé niet verder, dat is niet zo gek dat, dat, dat zij dat doen, daar hebben zij dan toevallig de RVD voor, maar dat, dat zou dat doet, denk ik, iedereen wil dat graag, een, een, een, een zekere privésfeer. Maar dat Ook is als... natuurlijk wel waar, waar het, het het probleem ligt. Want die, die rechtszaken die worden gevoerd, en dat is ja. elke keer als er een foto wordt gepubliceerd die uh, onwelgevallig is, ja. dan is de vraag, is uh, als het nieuws is of als het uh, bijdraagt aan het maatschappelijk debat, dan ja. mag het. Ja. Maar in alle gevallen heeft de rechter bepaald, nee, dat mag niet. Dus het is natuurlijk een hele... Ja, omdat het, het ook om, om heel veel privé situaties toch ging. Skiënd op een, op een uh, Argentijnse uh, berg. Dat, dat is ook privé. Er zijn uit, het, het is heel makkelijk te omzeilen hoor. Want als, uh, het is, het, de, de regelgeving. Uh, want het is bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens zelfs uh, geweest. Er zijn twee arresten over geweest. Je hoeft maar een zijdelinkse band te leggen met uh, een, een, een, een nieuwsfeit. Waar je de foto's bij gebruikt. En dan. Kan er, zal een rechter het, het wel goedkeuren. Alleen, dit zijn puur privéfoto's van, van, van een meisje van, van negen. Waarvan, eh, het... denk ik, niet alleen in dit ja. geval... maar in ieder ander geval aan rechten misschien wel zeggen... wat is nuttig van Het inmiddels beroemde voorbeeld dat Jeroen Pauw gaf... stel, uh, onze nu nog kroonprins loopt hand in hand... met Janine Hennes-Plasgaard ja. over het strand... dan is dat nieuwspunt. Dat lijkt mij wel, en die zou ja. denk ik misschien ook nog wel publiceren. Dat, ik, dat ja. moet je van geval tot geval ook gewoon bekijken. Want hij zegt dan, de hoofdredacteur van... het is heel belangrijk om te weten... ze is een hartslag verwijderd van het koningschap. Dat is niet waar, want het duurt nog wel negen jaar... voordat ze daarvoor naar aanwege komt. Dus als zij inderdaad op de 15e achter de grote kerk in Den Haag met een spuit op de in de arm ligt... Ja. dan denk ik van, nou, dan, dan, dan is er geen twijfel mogelijk. Dat ja. willen we graag weten natuurlijk. Heeft het Koninklijk Huis eigenlijk ooit een rechtszaak verloren? Want ik weet, ik zag laatst een tweet voorbij komen... van Jan Hoedeman van de Volkskrant, die ja. zei in 2007... Uh, vroeg, uh, Willem -Alexander, stelde Willem-Alexander de vraag... Uh, hoe vaak hebben wij een rechtszaak uh, verloren? verloren? En ja. toen scheurde hij een blanco uh, papiertje... en toen zwaaide Klopt. hij dat in de lucht, ja. nul keer dus. Ja. Mm. Nee, nul keer. Mm. Mm. Ja. Echt waar? Klopt. Dus wat zegt ja. dat? Nou ja, dat ze kennelijk sterk staan in hun argumenten, maar wat anderen zeggen van de Oranjes hebben zoveel macht, en daar doe je waarschijnlijk op, hebben zoveel macht dat ze iedere rechtszaak sowieso wil winnen, of niet? Half ja eigenlijk wel, denk ik, ja. Ja, dat zijn de bekende argumenten en dat is net zo min te bewijzen als het tegendeel natuurlijk. Even iets breder, die media code, want die blijft gewoon, toch? Ook onder Wim Lex en Maxima. Wordt hij, uh, als we het kijken naar het hele uh, mediabeleid. Uh, Beatrix hield niet zo van de televisie, hm. zacht gezegd. Mm, nou, we trekken maar wat breder. Roo niet Een rode vlek in de nek, hè, geloof ik. Ne ja, het uh, uh, uh, uh, was geen vriendin van de media. Nee. nee. nee. Hoe ho, wordt het? Want tot nu toe is Willem-Alexander wat makkelijker met de media. Hoe gaat hij dat zo meteen doen? Ja, maar het, is ook geen, uh, geen, het zal zichzelf zich geen vriend van de media noemen. We hebben van de week nog een bespreking met hem gehad. En toen ging het daar ook over. Toen ging het over... Het was natuurlijk wel grappig, want we hebben allemaal ontzettend voor joker gestaan in Singapore. Op 25 januari. Toen hadden we een gesprek met de koningin en met de prins en prinses. Over haar verjaardag. En dat ze de koningin de dag leuk ging vieren met het hele volk. En wij dachten van nou, die plakte nog al een paar jaar achteraan. Toen kwamen wij op maandag thuis. En toen zei ze van nou, ik stop ermee. En toen dachten we, dat heeft ze die vrijdag waarschijnlijk ook wel geweten. Dus dat hebben we Willem-Alexander van de week voorgelegd. En die zei van, nou, u begrijpt dat ik geen medelijden met u heb gehad. Hè? Dat, dat, dat zijn altijd van die teksten die hij dan bezig. En eh, de, de opmerking was, uh, uh, ze hadden tegen elkaar gezegd van, nou. Wij willen wel de gezicht, ik zou de gezichten wel eens willen zien op maandag. Als ja. we het horen. Nee, maar het is ook geen vriend. En, en, er komen altijd wel schim richting Pijn, media. Ja, maar toch, maar het, is, het is toch iemand. Tenminste, dat gevoel, dat ja. heb ik wel een beetje gekregen de afgelopen tijd. Dat die wat, voor wat moderner koningschap ja, staat. Hij is zich veel meer bewust van de kracht van camera's. En hoe je die ook kunt gebruiken. Ja. En het belang ook om te laten zien wat je doet natuurlijk. Maar de media momenten dan. Want het is nu natuurlijk, beter kennen we van de standaard uh, speeches. Hè, met kerst, ja. met, uh, met de koninginnedag. Ja. Dat soort dingen. Gaan we hem iets vaker zien, denk je? Hmm, nou. Uh, zien zeker wel, maar het gaat vooral om het horen natuurlijk. Ja. Uh, en, en wat hij zegt, nou de, de, de grote interviews daarvan zei hij van ja dat, dat zijn het dus net zoveel als mijn moeder heeft gedaan. Maar wat, wat de prins altijd wel deed en Maxima ook wel, die waren nog wel eens aanspreekbaar tussendoor op een werkbezoek in Brazilië. Dan kon, ze, kon je ze na afloop wel even, even spreken nog. Hm. Of dat blijft. Ik hoop het wel. Wat denk je? Nou, ik, ik vrees het ergste. Ik sta, dat heeft ook alles te maken, hij zei het ook, van, uh, ze leven nu nog als prins en prinses in een soort van afgeleide ministeriële verantwoordelijkheid. Ze hebben verder geen uh, uh, uh, officiële bevoegdheden, uh, ze ondertekenen niks. En dat, als, je, als je koning bent, ben je, ben je wel uh, staatshoofd. Dus dat verandert al ten eerste. Dus het wordt ook, ook lastiger om dingen Want, te, te zeggen. Want ze, letterlijk, ze mogen gewoon minder zeggen. Ja. Maar in hoeverre hebben minder ze echt invloed op hun eigen mediabeleid? Uh, uh, nou, uh, dat, uh, uh, hoeveel invloed? In die zin, inhoudelijk natuurlijk wordt alles overlegd met de premier. Uh, hm. Dat ten eerste. Uh, maar ze kunnen in principe natuurlijk zelf bepalen... wanneer ze wel en niet wat tegen ons hm. zeggen. Maar als je uh, het Koningshuis moet volgens mij... Uh, volgens, uh, als, als, ja. als er één argument voor het Koningshuis te verzinnen is... is dat het een bindende factor ja. moet zijn. Ja. Dat zeggen ook uh, in ieder geval bijna ook alle republikeinen. Laat het dan in godsnaam maar dat zijn. Ja. Zou je dan niet meer willen zien, want het gaat inderdaad om het horen. Kijk, als er een ramp gebeurt, zien we wel Beatrix ja. aan het bed zitten bij uh, slachtoffers ja. van Alfa aan de Rijn. Ja. Maar waarom niet een speech op de televisie aan het volk, zoals ze ook deed na de aanslag van Karstee? Ja. Troostend. Dat, dat, is, dat, is, dat zou toch eigenlijk de functie Moeten ze of kunnen zijn? Oh ja, want kan nou ja ik was huis. gedacht van waarom zegt ze dan niet, uh, als ze op zo'n plek is geweest, na nou afloop nog wat uh, tegen de pers of waar, waarom mogen we daar niet wat ja. dichterbij dichter ja. zijn? Uh, ze is daar nou niet alleen als koningin, maar uh, ze vindt zichzelf, ze vindt ook dat ze daar gewoon als, als troostende hè, soort van moeder is. Uh, dus moet je dat ook niet storen met, met camera's en met, uh, dat wil ze ongestoord kunnen doen. Ze wil gewoon tegen een slachtoffer kunnen zeggen wat, wat er in, uh, op de hart ligt. Maar daarna, ligt. een korte verklaring. Ja, ja <tus> maar dan treed je alweer heel snel in, uh, denk ik. ik weet het niet. Ik weet niet waarom ze dat doet, maar ik gis maar wat ja. uh, hardop. Ik, ik denk dat ze dat uh, ook als, misschien wel een schending van de privacy van die mensen uh, al, al ja, gauw vindt. Toch, maar toch, ik, ik weet niet. Als je, weet je, als je, als voor je... mij mag het, hoor. Dat ja, vooral ja, ja, ja. ik vooral uh, gezellig. Ja, jij als verstokte republikein, ja, maar, maar bij jou, hoe, zo, zou, hoe zou, zou jij als, zien? Je, als je die bindende factor dan ja. zou hebben, uh, waarom staat ze dan zo ver af van het volk? Tenminste, dat gevoel heb ik. Het is allemaal zo statisch en zo, zo, zo gemaakt En zo, zo toneelstukje-achtig. Soms denk ik echt bij mezelf, ja, ik voelde er niet echt ja, iets bij. Nou ja, misschien dat dat met, met Willem-Alexander en Maxima gaat veranderen. Ja, dat dat, en dat die zich meer laten horen ook. Uh, en, en af en toe gewoon als een camera daar staat ook wat... en een verslaggever ook gewoon wat zeggen. Maar misschien, natuurlijk misschien. Maar heb jij, denk jij dat op grond van dat je ze wel eens spreekt... Ik dacht van tevoren: van dat gaat wel gebeuren. Uh, we hebben ze dinsdag gesproken. Toen, toen sloeg de twijfel weer. Uh, wat was er specifiek toen... dinsdag? Dat je... Nou ja, uh, uh, dat, dat hij zei van dat hij uh, terughoudende zal moeten zijn. Omdat hij nu uh, echt rechtstreeks onder de ministerie verantwoordelijkheid. Maar Het valt. kan toch niet anders dan dat zij het iets anders gaan doen? Ongetwijfeld. En waar, waar zit hem dat dan? Nou in? ja, wat ze anders gaan doen. Nee, dus, uh, nee maar naar de media. Dus... Oh, naar de media nog steeds. Uh, uh, pff, geen idee. Gaan we zien? Nee, ik weet, ik durf het echt niet te zeggen. Ik, ik was vol goede goede hoop uh, dat ik dacht van, nou, uh, we gaan ze meer horen, kunnen ze meer bevragen na na na dat gesprek. Uh, en uh, ja, heeft hij uitgelegd wat zijn standpunt is, heb ik daar weer mijn twijfels over. Ik ook aan tafel. je zou hem bijna vergeten. Heus niet. Jelle van Buren, veiligheidsonderzoeker. Ik ja. zie je de hele tijd woest meeknikken. Ja. Ben jij monogrift republikein? Uh, republikein. Republikein. Wat wat hoe zou jij ze willen zien? dat nou, als... lijkt me bovenal een ja. hele moeilijke baan... Uh, die je echt niemand zou gunnen als ik dit ook weer hoor. Want ze kunnen natuurlijk eigenlijk niks zeggen... omdat elk woord uh, op een goudschaaltje moet worden gewogen. Ook met die ministeriële verantwoordelijkheid. Dus ja, het spontane, het voelen en zo... dat wordt er natuurlijk dan ook al snel uh, een beetje plat gedrukt. Dus dat is denk ik een van de problemen. En dat samenbindende... Ja, op, of volgens mij is op dit moment iedereen in Nederland... op zoek naar wat ons samenbindt. En dat uh, blijkt elke keer toch en weer ja, tegen te maar vallen. Bijvoorbeeld... Dus ook dat maakt ja. het moeilijker... Wat je dan kunt zeggen zonder meteen in allerlei platitudes te vervallen. Maar even nog heel kort. Ze komen de Olympische Spelen. Dan komen ze allemaal bij Bea en ik krijg je een praatje. Waarom niet? Dat is hartstikke politiek veilig. Waarom zegt ze daar niet gewoon iets over op televisie? Ik weet niet, je zou je moeten vragen. Ik weet het echt niet. Dat is iets... Daar is ook niet mee opgegroeid. Laat ik dat vooropstellen. En daarvan mag je hopen dat Willem-Alexander straks... daar wat minder schuw in is. Hoop ik. Ik kan het alleen maar hopen, Willemijn, sorry. Jij is hier maar echt uh, aan te kijken, alsof ik persoonlijk hier de plekken kan regelen, maar... Doe het nu! Het gaat om jou brood. Is het er men Menno, ja, jij leeft? hiervan. Ja, precies, ja. En ja, nou, af en toe dan, dan, dan... Heb je zijn, heb je zijn mobiele ja. nummer? Wilt je het hebben? Nee, dat hoef ik niet per se, maar... <laughs> nee. Nee, heb je dat nee, niet? Mark nee, Mark Rutte wel, die heeft hem wel, dat weet ja. ik. Ja. Ja. Hij heeft ook een mobiele En jij weer van Mark Rutte? Nee. Ook niet. Oh. Hm. <laughs> Van tegen. Nou, zometeen hebben we het over ook, de veiligheid. Op 30 april. Iedere vrijdag een mooie break. PNN2D zet een punt achter de week. En. <tot> en <much> Passie voor auto's. We gaan nu lekker op ja, show. Staatssecretaris van Financiën Frans Wekers over kosten en klassiekers. Het kabinet wil dat er motorrijtuigbelasting gaat worden betaald voor oldtimers. Hoe rijdt de nieuwe Skoda Octavia? Wat een mooie auto. Maar wacht even, is Ik nu... ben aan het sparen. En auto-nieuws vers van de pers. Bas, ik ben vanochtend verliefd geworden. Alweer. Bas en Carlo, morgenmiddag om twee uur. De Tros Auto Show.